Voetstappen op de trap. Een hoorspel geschreven door Ray Shorley. Vertaling Justine van Magen. Zien. Nou hier zal ze wel wakker van worden. Ze zal wel niet opnemen, maar ik weet dat ze er al wakker van wordt. Dat laat wachten. Oh, ik hm? uh, Een braafje. Het uh, is toch ook niet te geloven. Lenka! Lenka, moppie! Ben je wakker, Lenka? Nee! Ik slaap nog. Nou goed. En eh, moppie, maak die deur nou open.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 Die verrukkelijke diners. En als ik wilde, Masti. Elke nacht een andere man. Ja, ja. ja, nee, dat niet dat deed, hoor, Masti. Begrijp me niet verkeerd. Maar het streelt een vrouw te weten dat er altijd een ander voorhanden is. Verleden tijd. Allemaal verleden tijd. Er is altijd weer een volgende dag, denk ik. Ja, ja, een volgende dag en de daarop volgende dag en de daarop volgende de dagen verstrijken ongemerkt. Ik ben een gevangene van mijn eigen eentonig bestaan. Ik heb zo vaak mijn hoop op die volgende dag gevestigd. Maar steeds werd die dag weer verleden tijd. Een steriele, onvruchtbare verleden tijd. Je hebt toch kinderen, Lenka, die kunnen je dagen toch vullen? Moederliefde is erg belangrijk. <lacht> Moederliefde? Hou alsjeblieft op met die nonsens.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 Ik zal het steeds weer beloven. Ik zal het net zo vaak beloven als je wilt. Nadat ik een sigaret heb gehaald. Je moet het niet doen, Moppie. Echt, je moet het niet doen. Rusty. Ja, het brengt je weer een stap dichter bij je graf. Oh, godsnaam me op met dat gezeden, preek. Al je echtgenoten zijn eraan gestorven. Dat is een leugen. Er zijn maar vier aan gestorven, van de rest ben ik keurig gescheiden. Nou, dat zijn er nog altijd vier, of niet soms. Vier zijn er aan gestorven. Er aan, er aan, er aan. Wat is er toch met je aan de hand, verdomme? Durf je het woord niet uit te spreken, hè? Kanker, kanker, kanker. En nou alsjeblieft op het te kijken, alsof er iemand over je graf loopt. Ik, ik begrijp niet waarom je daar nou zoveel verdomd over moet doen. Het is toch al lang geen nieuws meer.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 Zo heerlijk was zelfs de appel van Eva niet. Mm. Uh, uh, vind je niet dat je uh, daarboven... Ach, waar heb je het nou nog over? Liefje, zet even wat water op voor een kopje thee, wil je? Ja, wat meer interesse, Moppie. Interesse? Ja, voor, voor boven. Hè? Nee, ik piek er niet over. En zet dat water nog even op. Ja, we zijn toch allemaal mensen, Moppie. Van binnen zijn we toch allemaal hetzelfde. Oh.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 Zal ik het ontbijt maken, Mokkie? Wat wil je? Gebakken eieren met spekkippers, niertjes met champignons, pap. Iedere morgen vraagt hij met hetzelfde. Gebakken eieren met spekkippers, niertjes met champignons. Ik mok niks! Draai toch eens een ander verhaaltje af, Mestie! Ja, ik vroeg het alleen maar, Lenka. Hij vroeg het maar alleen maar. Het enige wat ik je vraag, is dat je niks vraagt! Alsjeblieft. Een lekker bakkie thee. Mm. Mocht tijd worden. Meste mm. liefste, jij zou een prachtmoeder zijn. Ik weet niet wat ik zonder jou zou moeten beginnen. Ah, volgens mij is het net andersom. Er zijn er genoeg die met mij zouden willen ruilen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 Anders krijg je meeeters en zo. Meeters, een nou Je Ja, te veel cold cream verstopt de poriën. Ja, dan kan je huid niet goed aasen, zie je. <laughs> oh, die kleine schoonheidsspecialist nou toch eens aan. <laughs> ja, dat heb ik eens in een damesblad gelezen. Mm -hmm. ik snap weer nou een sigaret. Mm. En hou op met je hoofd te schudden, Musti, daar word ik alleen maar duizelig van. Ja, duizelig. Dat komt door die smerige rook. Smerige rook? Ik ben gek op die smerige rook!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 Wat is het? Ik heb een zielaar in het water laten vallen. Mooi zo. Wat zei je? En ik... Leugenaar, ik verstond je wel. Ben je klaar, Mastie? Nog even. Ik ruim de boel even op. Alle ah, die die toch barsten. Zet je zwart aan. Hè? Eh? Die, die, die moeten de was. Ik, ik moet naar de wasseretten. Ach, jij ja, altijd met je wasseretten? Je doet niks anders dan naar de wasseretten gaan. Je hebt daar toch niet toevallig een vriendinnetje, hè? Lenka! <lacht> Gekke jongen. Ik maak toch maar een grapje. <lacht> ben je klaar? Ja, klaar en tot je beschikking. Nou, blijf dan maar in die stoel zitten, hè? Zit je lekker? Heerlijk. Hier is de haarborstel. Wacht eens even oh. zo. Hm. Hm. Mm. <laughs> ik, eh, ik moet een paar nieuwe rollers voor je kopen. Blijven borstelen, Mastie. Heerlijk. Mm. Ah, heerlijk. Ik heb mooie borstels in de stad gezien. Speciaal aanbieding. Mm. Mm. Het wordt tijd dat we je haar weer eens een spoeling geven. Hmm. En de, de oogschaduw is bijna op, hè? Ik moet niet vergeten een nieuw doosje te kopen. Hmm. Doe dat, schatje. Ja, dat kan ik het beste bij de drogist op de hoek doen. Hmm. Hey. Weet je wat ik zou willen, Lenka? Psst, stil nou, Misty. Dit is zo heerlijk.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 Ze zijn weg. Ze zijn weg. Moeder, ik weet dat je er bent. Zie je nou wel? Hij riep, moeder, het is even je kinderen. Open. Moeder, als je niet onmiddellijk over doet, ga ik naar de politie. Nee, nee, Geef me de sleutel maar. Nee. Hij kan je toch niet doen, Lenka? Moeder! Geef me nou die sleutel maar. Goed zo. Brave meid. tijd. Doe die deur dicht, Musti. Op slot! Ja, daar ben ik toch wel mee bezig. Ugh. Je wilt me toch niet zeggen, moeder, dat je nog steeds bang bent om de deur uit te gaan. Hmm. En uh, wie is deze meneer? Musti, hedens meneer, aangeraamd. Lieve god, Musti, je hoeft niet met deze onderdanig te doen. Uh, sorry, Lenka, dat, dat komt door die bolgoed en die lere aktentas. Daar heb ik altijd ontzag voor.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 Ik kan me niet herinneren dat ik zo gelachen heb. Mijn ribben doen er pijn van me. Hé, hey, wil je zien, moeder? Uh, werkelijk? Eerst must -ie. en nou jij. Mag ik je echter op twee grove fouten wijzen?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 Voor de een of andere beroemde zijn in een of andere beroemde, sentimenteer Hollywoodfilm. Hij sterft net zo gemakkelijk als hij ademhaalt. Zeker als het publiek aanwezig is. Nee, ja. nee, nee, nee, nee, nee, nee, Het ligt nog anders. Uitsluitend als het publiek aanwezig is. Ik weet dat als er niemand is om zijn theater te bewonderen...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 Een doodordinaire 20 twintigste-eeuwse hoer! Lieve God! Nou, heb ik behoefte aan een borrel. Ik ook, Moppie. Geloof dat ik nog een staartje van het een of ander heb staan. Ja, heb eens. Nou, drink maar gauw op, hè. Zal je goed doen. Heb ik dan ook wel nodig. Zo. Hm. Toch eh, blijft hij je zo'n beetje. Toch blijft Dat hij. Dat was hij.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 Staat niet meer. Ik ben nu een gedesillusioneerde oude vrouw die het leven in zijn wagen gedaan te ziet. En hij is geen lief klein jongetje meer, nee. Hij is een opgeblazen bekromp idioot. Hij schaamt zich voor me, omdat het mij geen borst kan scheren wat de mensen denken. Een hoed noemde die me. Een doodordinaire hoed. De schoft. Ja, zeg dat wel.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 Ja, oude. <laughs> ik voel het in mijn botten. Hoe oh, nou voel ik me gelukkig? Ja. Gelukkig en veilig in ons kleine vlekje. Veilig, veilig, veilig. Wat is het? Oh je niet?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 Sluipende voetstappen. Ja, dat is het goede woord. Sluipen. Sluipende voetstappen. Heimelijke voetstappen. In de trap opkomen. de trap opkomen. moet hier naartoe komen. Om op onze deur te kloppen. Om onze deur in te trappen. Oh, nee, nee, nee, nee, nee. Dat gebeurt niet, Moppy. Dat... dat gebeurt wel, zeg ik je. Dat gebeurt wel. Je leven. Hm. Je hebt het mis, hoor. Echt waar. Mis? Maar... De trap af. Ze gaan de trap af. De trap af? Weet je het zeker? Natuurlijk weet ik het zeker.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 Hij? Ja, hij! De beroemde sterfzijnacteur oh die! <laughs> Eindelijk is het dan toch tot hem doorgedrongen. Oh. Hij loopt de trap af. Springleven. Een blakende welstand. Zo fris als een hondje. Ja, zo gezond als een vis. Recht van lijf en leven, leven. <hij> en dat na al die sterfzijn. Hij nam zijn bed op en wandelde. Vlug <hijf> het raam. Ach, moet je zien.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 een geweldige opluchting. Ik ben vrij. Ik hoef nooit meer bang te zijn. De wasserette. Je kunt nu wel naar de wasserette gaan. Nu meteen. Hij is weg. Nu ben ik veilig. Ja, goed, moppie. Als je dat wilde. Dan hoef je morgen niet, hè? Tuurlijk niet. Zo, va zo vuil ben ik er ook weer niet. Maar oh. ah, ik ben zo weer terug. Over tien minuutjes? Ah, je moet me even de tijd gunnen. Ik moet toch wachten tot de was klaar is. En daarna moet ik nog centrifugeren. Twintig minuten. Laten oh, laat er een half uurtje van maken. Misschien moet ik wachten tot ik een machine vrijkoop. Goed, een half uurtje dan, maar geen minuut langer. Half uurtje. Okido. Op slot, dat vergeet ik nou altijd. Oh, hier heb je mijn sleutel, musti. Vang. Je moet eens goed naar de jouwe zoeken.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 Hij is weg. Hij is voorgoed weg. Hoe? Hoe lang zal hij wegblijven? Hij is nog maar net weg. Hij is nog maar net weg. En hij heeft mijn sleutel meegenomen. Oh, verdomme, wat doe je zet. Maar ik, ik hoef toch nergens bang voor te zijn. Ik ben niet bang. Ik ben niet bang. Ik ben niet bang. Ik ben niet... Bang. Ja, rustig. Voetstappen. Ik hoor voetstappen op de trap. Oh, misschien is het musty. Hij heeft zich vast bedacht dat hij vergeet is dus de deur op slot te doen. Ja, dat, dat heeft hij vast bedacht. U hebt geluisterd naar Voetstappen op de Trap. Een hoorspel geschreven door Ray Shirley en vertaald door Justine van Maren.